Heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is afgesloten. En er is vertraging bij de spoorwegen, want tussen Zwolle en het harde rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging is meer dan een uur. Vertrouw in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar online rekening met een rente van 2,9% via WestlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Goedemorgen, welkom bij Lekkerweg in eigen land. Kom in de herfstvakantie naar het Militaire Luchtvaartmuseum in Soesterberg. Dan organiseert het museum de jaarlijkse modelbouwmanifestatie. Tijdens dit evenement staat het bouwen van schaalmodellen centraal. De toegang is gratis. Meer informatie vindt u op militaireluchtvaartmuseum.nl Kom in de herfstvakantie naar Museum Volkenkunde in Leiden en ga op expeditie naar Afrika. Maak je eigen speelgoed, laat je haar invlechten en ga op speurtocht. Of bezoek het speciale Kuifje weekend. Kijk op volkenkunde.nl voor het speciale herfstvakantieprogramma. Of kom in de herfstvakantie van 15 tot en met 30 oktober naar het Legermuseum in Delft. En ontdek wat je moet kunnen als sniper. Een sniper is een speciaal getrainde schutter in het leger en een expert in camouflage. Kijk of jij een goede schutter bent, verbeter je conditie en leer jezelf camoufleren. Kijk voor meer informatie op legermuseum.nl U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl Dit was Lekkerweg in eigen land.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 Presentatie Peter de Wy Mie en Mieke van der Wij. Hartelijk welkom. Voor we met ons eigen programma beginnen. Eerst naar Tokio. Daar zit Edwin Cornelissen. Dag Edwin. Goedemorgen ja, bij jullie. En het is daar. Ja, ja, hoe laat is het bij jou? Uh, wij zitten ergens in de middag achter in de middag. De middag. Nou, ja, ja. Het, het wordt spannend, hè. Uh, Jury van Gelder. Hij is zojuist in actie geweest en uh, zijn oefening verliep eigenlijk uitstekend... tot het moment van de afsprong. Hè, het slot van zijn oefening, het moment dat hij de ringen moet loslaten... en uh, met uh, mooie capriolen de grond weer moet bereiken. We wisten op voorhand al dat dat een uh, lastige klus voor hem zou gaan worden. Uh, hij moest gaan kiezen, hij moest risico nemen. Dat nam hij dan ook, dat risico. De afsprong verliep niet succesvol. Hij kwam op zijn kont terecht en uh, ja, dat merk je dan meteen natuurlijk in uh, de scoren. betekent dat hij op dit moment vierde staat in het klassement... met nog een aantal turners te gaan... En uh, ja, dat, wat dat betreft die WK-finale voor hem mislukt is. Het was een beetje alles of niks natuurlijk. Hij moest het risico nemen. Maar het is niet gelukt voor Juri van Gelder. En dat betekent uh, dat uh, de druiven zuur voor hem zijn. Want hij had zich hier met een podiumplaats... tevens gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Londen. Maar dan moest hij dus wel een medaille halen. Dat is niet gelukt. Dat betekent dat Juri van Gelder moet wachten. Tot 2016. Hij moet hopen dat hij fit blijft. De motivatie moet behouden om dan maar voor zijn Olympische missie te gaan. Maar de Spelen van Londen die kan hij op zijn buik schrijven. Dat is ernstig. Ja, we zijn een beetje geschrokken eigenlijk. Ja. Op school. Ja, wow, ja, ja. Hey, ja, ja kom, toch? Ri risico van het vak, hè, zeg ik erbij. Ja, okay, hey, dankjewel, uh, veel plezier daar verder. Yeah. Is goed, oké okay. uh, Goed, welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Want wij zullen u even vertellen wat we daar in ieder geval allemaal mee gaan maken. Over een klein kwartier zijn Amerika-deskundige Willem Post... en politicoloog Pijman Jafari te gast. Zij gaan in op het Iraanse complot... om de Saoedische ambassadeur in Washington te vermoorden. En vooral wat daar eigenlijk wel of niet van klopt. Daarna aandacht voor het autoprogramma Top Gear... dat gisteren aan een nieuw seizoen, tenminste, in Nederland is begonnen. Autojournalist David Bakels legt uit... waarom het onbekommerd genieten van autostunst zo in trek is. En als laatste gast dit uur ontvangen wij historicus Gerrit Valk. Dan gaat het over de pest, oftewel de zwarte dood. Dit na aanleiding van de vondst van DNA van de pestbacterie... in een massagraf uit de middeleeuwen. Maar we beginnen met een uit de hand gelopen grap. Zelf noemt Greenpeace alle commotie over een ludieke protestactie... tegen vervoer van kernafval vanuit Zeeland... een storm in een glas water. Vorige week wilde een actievoerder van de milieubeweging... drie kistjes met grote gele opblaasbare ballonnen... verstoppen tussen de bielsen op het spoor bij Borselen. De bedoeling was om een trein met kernafval te laten stoppen en de ballonnen op afstand op te blazen. Maar de actievoerder werd bij het ingraven van het eerste kistje al door de politie opgepakt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak en een rel lijkt geboren. Maar is het daarmee een publicitaire nachtmerrie voor Greenpeace, zoals de kop in de Volkskrant leidde? We gaan het vragen aan communicatiedeskundige Marcel Beerthuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u bent zelf directeur geweest hè, van SOS Kinderdorpen. Dat klopt. Zo'n uh, origineel uh, ludiek bedoelde protestactie die net even anders uitpakt. Hoe na nadelig is dat voor uh, zo'n organisatie als nou, Greenpeace? Dat Peace. is heel vervelend, omdat er allerlei mensen nu negatief over Greenpeace uh, gaan spreken. En dat is niet wat de bedoeling was van die actie natuurlijk. Het moest een ludieke actie zijn, ja. wat heel, heel erg de aandacht zou moeten trekken op het onderwerp. Ja, en dat is nu, ja, zij zeggen zelf een storm in een, in een glas water... Nou maar ja. het is in ieder geval een storm geworden. Ja, ja. en valt dat nog recht te breien? Nou, dat is heel moeilijk. Uh, natuurlijk kun je een keer een fout maken. Ik weet wel één ding zeker, dat uh, Greenpeace natuurlijk nooit de bedoeling had om hier wat in kranten staat, een, een ramp te veroorzaken. Uh, dat kunnen we nu niet meer beoordelen. Ik denk niet dat als het allemaal uitgekomen was... en ze hadden, die trein had zelfs over die ballon heen gereden... dat er dan niets aan de hand was geweest. Maar dat kunnen we nu niet meer beoordelen. Dat zeggen ze, hè? Ja, dus ja, de, de, ze moeten gewoon een mea culpa uitspreken. Zeggen, ja, het spijt ons. Het was niet de bedoeling. Iets te ver gegaan. Maar het gaat ons eigenlijk om het uh, trekken van aandacht... op, uh, op, op de zaken hm. die wij belangrijk vinden. Is het de Telegraaf die... Uh weer gouden werk heeft gedaan met chocoladekoppen... en uh, een flink hetzerig artikel. Of is het terecht wat de Telegraaf heeft gedaan? Nou, de burgemeester van Borselen. Uh, uh, die wel eens vaker iets meemaakt daar in de buurt. Die heeft gezegd, ja, dit is net even te ver gegaan. Ik denk dat dat de goede beoordeling is. De Telegraaf heeft het wel erg groot uit, uh, uit, uh, uitgepakt. Uh, maar uh, ja... Ik, ik vind dat moeilijk om te beoordelen, omdat je niet precies weet wat er zou gebeuren. Er staat nu in de kranten: Nederland aan een kernramp ontkomen. Dat staat in de Telegraaf. Dat vind ik zelf te ver gaan. Mm. Ja, maar maar goed, tegelijkertijd is er natuurlijk wel iets voor te zeggen. als er zo'n paniek uitbreekt, voor een misschien, hè? Uh, relatief uh, niet zo gevaarlijke actie, of een kleinigheid zelfs, die ballonnen waarschijnlijk, die trein wat u zegt, ja. Daar was er gewoon overheen gegaan. Ja. Als er dan al zo'n paniek uitbreekt, dan ben je natuurlijk exact wel bij de kern wat Greenpeace wil beweren. Namelijk, als ze zo paniekerig doen, dan is er dus iets aan de hand met die transporten Ja, zo zou je dat ook kunnen stellen. Maar je ziet dat, zeg maar, de, de, de mensen die al niet zo gek zijn op Greenpeace nu nog zich veel meer uitspreken. En dat de middenmoot, de mensen waarvan je als Greenpeace eigenlijk wil dat de donateurs uh, uh, uh, van je worden, dat een deel daarvan in verwarring is. En dit is het, pro uh, het probleem als je bij een goed doel zit. Uh, je hebt niet veel geld voor allerlei communicatiecampagnes... dus je gaat op zoek naar ludieke acties, PR-stunts, guerrilla-stunts... zoals dat dan vaak heet, om de aandacht te uh, trekken. En daar zijn prachtige geslaagde voorbeelden van. En hier is het net over het randje gegaan. En ze hebben wel in allerijl een persconferentie belegd... Hè? Ja. Uh, om... Uh, ja, toch weer een protest laten horen tegen dat uh, kernafval. Was dat nou slim of hadden ze beter zich gedijs kunnen nee, houden? Nee, nee. Ik vind dat je altijd meteen moet uitspreken. Mm. Ja, en dat, je, uh, dat is ook de les in dit soort gevallen, je moet je, je moet je niet stilhouden, maar uitspreken. En wat je dan vervolgens zegt: ja, dat is aan jouzelf. Uh, ik denk dat ze hadden moeten zeggen... ja, dit was natuurlijk nooit de bedoeling. Dat hebben ze ook gezegd. Ja, zijn ze wel boetvaardig genoeg nou, geweest? Wat mij betreft een beetje te weinig. Mm. En je, je zou beter kunnen zeggen... joh, het uh, is verkeerd uitgepakt, het was niet de bedoeling. We hebben het allemaal goed van tevoren ingeschat. Uh, maar dit is natuurlijk nooit wat wij zouden willen bereiken... en dan meer overgaan tot de orde van de dag. En, en wat hadden ze dan niet precies willen bereiken? Want ze zeggen, ja, luister, we doen, wat is nou tegen, tegen wat ballonnetjes opblazen? We hadden bovendien hadden we van tevoren... Hadden we die conducteur, of die, die machinist, zo heet... We willen die. waarschuwen. Uh, ja, precies, waarschuwen ja. dat het dus, uh, dit aan de hand was. En ze rijden bovendien op dat traject 30 kilometer per uur. Ja, we... Dat is allemaal de informatie die ik heb ja, gelezen. Nee, dat heb ik natuurlijk ook allemaal gelezen en gehoord. Uh, daar gaan we heel erg in op, op de uitvoering van de actie. En er zitten een aantal elementen in waarvan ze zeggen... ja, maar dit zou zijn gebeurd. Ja. En die, als er een goede machinist op die trein had gezeten... dan had hij het zeker wel gezien. We weten het allemaal niet meer. Dus het is, het is een beetje een moeilijk discussie wat het resultaat was geweest als die machinist het niet had gezien. Dat ding was opgeblazen. Ja, maar dan gaat het toch om de afweging... was het wel of niet gevaarlijk, die actie? Ja, dat, alleen, dat is toch iemand die daar moet over komen vertellen. Kijk, als het gevaarlijk was geweest, zijn ze gek geweest, naar ik riempies. Als het niet gevaarlijk was, Ja, dan was het een ludieke actie. Ja, zo zo zit het toch? En, ja, natuurlijk. En zo schat je dat van tevoren in. Dus als goed doel praat je erover. zeg je, nou, hoe ver kunnen wij gaan... En zij hebben ingeschat op kantoor, want op hun website staat, en dat zit ook in hun beleid, wij, wij doen vreedzame acties. We zijn activistisch, maar we willen natuurlijk niet dat er iets heel vervelends gebeurt. Natuurlijk willen zij, zij zeker geen ramp uh, uh, uh, veroorzaken. Ja. Maar dus dat is dan een afschat, uh, uh, uh, afweging. afweging die je maakt. En, nou ja, uh, dat is natuurlijk een lastige afweging. Kan je in het algemeen iets zeggen aan welke voorwaarden een goede ludieke actie moet voldoen? Nou, hij moet natuurlijk onverwacht zijn. En zeer spraakmakend. En iedereen moet erover praten. En het beste voorbeeld vind ik in Nederland is de grote donorshow. Die jullie ongetwijfeld nog ja, kunnen ja. herinneren. Oh. Het waren een aantal uh, mensen die wilden niet ter beschikking stellen aan een, aan een donorpatiënt. Van tevoren waren enorme discussies in de Nederlandse media. Uh, mensen zaten zelfs van BNM met Paul en Witteman. Kan dit nou wel of kan dat niet? En uiteindelijk bleek, bleek het een hoax. En was oh. het niet waar en was het opgezet? Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Greenpeace heeft dat zelf ook al een paar keer gedaan. Die hebben vorig jaar een actie gedaan op het internet social media, we hadden mm -hmm. het net al over... Ja. Uh, met, uh, met KitKat tegen uh, Nestlé, het Rainforest. Ze He, gebruiken allerlei palmolie daarvoor. Dus er zijn geen bossen meer, de oerang Oetang komt daar onder de indruk. Had een heel leuk filmpje gemaakt. Er is een enorm virale werking vanuit gaan... en iedereen heeft erover gesproken. En dan praten we ook, zouden we ook vandaag praten over... wat is nou eigenlijk de boodschap van Greenpeace? Mm -hmm. In plaats van wat we vandaag doen... ja was het nou een goede actie of niet? En zijn ze te ver gaan ja of nee? En dat is heel jammer... Er is net ook weer zo'n actie geweest tegen Nespresso... Die een, die een soort parodie hebben gemaakt op de commercial met uh, George Clooney... waar die piano wel op zijn hoofd valt. En er gezegd wordt, ja, uh, uh, Nestlé Nespresso, jullie maken gebruik van de verkeerde koffie... van de verkeerde uh, koffieboeren. Nou, dat zijn de dingen die je goed moet doen. En dan praat je over een hele geslaagde actie. Ja. Um, u hebt zelf uh, als directeur van het SOS Kinderdorp ook wel eens een keer zo'n actie... Uh? Ja maar, ondernomen? ja, maar nooit zo extreem. Nee? Nee, nee we hebben leuke gedaan, uh, dingen gedaan op de dag van het gezin. We hebben met onze ambassadeur Jan Smit een eigen kinderdorp opgezet. We hebben vrouwen, bekende voetbalvrouwen, hebben we naar Kenia laten gaan... om te werken in een kinderdorp. En dat was een programma op televisie, mm. de Engelen van Oranje. Dat zijn de dingen die wij hebben gedaan. Dus wij zijn bij SOS Kinderdorp wij, zeg ik nog... niet activistisch, maar willen op een hele positieve ja, ja. manier... Uh, aandacht trekken voor, voor onze boodschap. Het is natuurlijk een redelijke slag bij die non-profit organisaties met ja. de goede doelen uh, ja. om uiteindelijk in die belangstelling te komen. Ja, dat, ik zeg wel eens, ik, ik kom uit de marketingwereld en ik zeg de, de, de wereld van de goede doelen is de meest competitieve wereld van Nederland. Dat vergeten we wel En waarom is dat zo? Ja, er zijn zoveel goede doelen. Er zijn er 20.000. Uh, dat is natuurlijk enorm. En die zijn allemaal uit op het, op het geld van dezelfde donateurs. De mensen die geld geven in Nederland, en gelukkig geven in Nederland heel veel geld, maar ook nu, in tijden van crisis, zijn mensen natuurlijk wel kritisch geworden... aan wie geef ik wel en wie geef ik niet. Ja. Dus ja, dat is het gevecht tussen de goede doelen. Dus ook als je bij een gezondheidsfonds werkt... of je werkt bij een internationale hulporganisatie... je bent uit op dat geld en op aandacht. En om je verhaal te vertellen, dat ja. is wat heel belangrijk is. En maar dan nog even over die ludieke acties. Uh, zou je kunnen zeggen dat uh, de, de tijd te cynisch... of de maatschappij te cynisch en te hard is voor dit soort ludieke acties? Is, is de tijdgeest veranderd? Nee, nee, dat denk dat ik niet. niet. Nee, de tijd is zeer rijp voor ludieke acties. Juist. Maar op mm. het moment dat je een grens overgaat, mm. dan is het een soort boemerang in je nek geworden. En dat is wat je nooit wil bereiken. Ja, dat is ook een zeker risico dat je neemt. Ja, want ik vroeg me af of dit nou al twintig jaar geleden ook zo tot zo'n heisa had geleid. Ja, dat weet ik niet. Greenpeace was toen heel erg actief... en ja. uh, uh, was de lieveling van iedereen... Ja, omdat ze actie deden ja. tegen de zeehondjes. En, uh, maar, ja. maar dat is nou precies wat er gaat gebeuren. Ik, in de Telegraaf lees je letterlijk teksten. U denkt dat u voor die lieve zeehondjes geeft. Uw dochter zegt nog, doe dat nou toch. Wat doet u? U, u ondersteunt gewoon keiharde terreur. Dat is gewoon uh, wat er staat. Ja, nou, dat is natuurlijk jammer, want dat is niet zo. En dat is ook niet de bedoeling van Greenpeace. En uh, vandaag is hun een, een derde de Rainbow Warrior, vertrokken vanuit Hamburg ja. naar Amsterdam. Die komt daar over een paar weken aan. Er zijn enorm veel festiviteiten. moeten ze, ze daar publicitair maar op... op inzetten? Laten we ze daar maar een mooi feest van maken. En zorgen dat er heel veel mensen na naartoe komen. Greenpeace heeft in Nederland nog steeds 500.000 donateurs. Ja. Dus, uh, en ik denk dat ze goed werk doen. En het is jammer dat het zo gelopen is nou, voor ze. U koppelt in uw werk multinationals aan uh, uh, niet-governementele organisaties. Ja. NGO's. Waar zou u Greenpeace aan koppelen? Nou, ik weet dat Greenpeace dat zelf niet wil. Dus die hebben altijd gezegd, wij willen niet samenwerken uh, met, met uh, bedrijven, want dan kunnen we ook niet onafhankelijk uh, blijven ageren tegen alles wat er gebeurt. Ik dacht van tevoren, ja, duif is als er een vuif is. Maar dit is een voorbeeld van een feestje wat uh, ja. uh, niet zo goed is gelopen. Dus ja, mensen in de groene energie. Die zouden zeker wel iets willen met Greenpeace, denk ik. Maar ik weet niet of ze dat zelf willen. Ik weet eigenlijk wel. Ja, maar geen van ze die maatschappij zijn natuurlijk echt groen. Dus. Uh... Uh, dat is een andere discussie. Ik weet niet hoe lang we nog hebben. Nee, maar goed. Ik ben ook geen kenner op dat gebied. Nee, nee, nee. Maar Greenpeace trapt daar niet in. Want er, er is natuurlijk inderdaad echt geen elektrische nee, maatschappij. Dus, dus heel veel goede doelen doen. Allerlei partnerships ja. met bedrijfsleven. Dat heb ik bij SOS Kinderdorp ook veel gedaan. Maar Greenpeace heeft gewoon gezegd: dat doen wij niet. Dus ook te billig. Oké, okay, hartelijk dank. Communicatiedeskundige Marcel Beerthuizen hoorde. Het. het ging dus over die mislukte ludieke actie van Greenpeace tegen het transport van kernafval vanuit Zeeland. Graag Iran zal de prijs betalen voor het schenden van de internationale wetgeving. Met die woorden sprak Barack Obama zich uit tegen de aanslag... die Iran mogelijk wilde plegen op de Saoedische ambassadeur in Amerika. Ondertussen ontkent Iran de beschuldiging in alle toonaarden. Over een mysterieus verhaal dat veel weg lijkt te hebben... van een hele slechte Hollywoodfilm... gaan we praten met de Amerika-deskundige Willem Post... en de Iraanse politicoloog Peyman Jafari... Goedemorgen, beide. Goedemorgen. Uh, Willem, zullen we mij eens even bij jou beginnen? Uh, het, het, het doet het al dagen van de, uh, uh, ja, uit alle televisieschermen en radiostations. Uh, het is heel ernstig en iedereen gelooft erin... Dat er is werkelijk, beraamd vanuit Iran... een aanslag op de Soedische ambassadeur in ja, Washington. Ja, en uh, dat is natuurlijk nogal uh, wat, laten we wel zijn... Oh. Hè? de Soedische ambassadeur in Washington die dan in een uh, favoriet restaurant van hem uh, zou worden... Uh, Milano? <nogst khoen> ja. Ja. <grijgt> ja, zo. Nou, weet de bekende je, ik, ik, Saudische stad. <grijgt> ik heb wel gezocht naar dat restaurant... omdat ik ook nog wel eens een worstje ah. kon, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat, die naam is niet echt eh, vrijgegeven. Het is Milano. Is het Milano? Ja, ja. Is dat het laatste ja, ja. nieuws? dan hebben we tot een keer een slag nee, voor, hè? Peter. <hengst> <Ja. nogst khoen> maar het punt is dat... Uh, ja, kijk, uh, als, ik heb de aanklacht gelezen. dat is een hele, hele uh, dik rapport. En ja, daarin staat ook het gesprek eh, afgedrukt... Eh, tussen eh, de, de, de Iraniërs die hierachter zouden zitten... en, en dan met name de... De Iraanse Amerikaan hè, die in Texas woont. Meneer uh, Mansour uh, Arbabia. Arbabsejar. Ja, Ar ja, ja. Je ziet het blijft ja. me tot Kijk, hier. tot het... Ja. Als je niet meer ah, weet, geef gewoon ah, even dat ah, woord ah, aan je buurman. Kijk, ja, dat is het. Een ja. klungelende opportunist. Op hij, hij heeft gezegd, van, ja, maar ja, goed, hè, dan, uh, dan moet je die man doden. En toen, ja, toen werd ook wel opgemerkt, ja, maar er zijn toch ook wel senatoren dan wat moeten we daarmee? Nou ja, goed, dat zou ook niet zo'n ramp zijn als die... Collective damage. Ja, kijk, dat betekent natuurlijk wel... Dat, dat zou dan wel haast een oorlogsdaad zijn... als je Amerikaanse senatoren ook nog eens doodt. Dus dat, dat had er dan natuurlijk ook in gezegd. geloof dit verhaal, dat is eigenlijk de kernvraag. Nou, weet je, als je het allemaal zo leest... Uh, je zegt terecht, het heeft uh, trekjes van Hollywood... dat geven trouwens de hoogste Amerikaanse autoriteiten... de minister van Justitie Holder ook toe. Hè? Die dacht, nou ja, dit lijkt inderdaad op, op, op, op nogal Hollywood... maar uh, we hebben echt de bewijzen... We hebben uh, het bedrag wat is overgemaakt uh, vanuit uh, Iran... 100.000 dollar, een eerste bedrag... Hè, om deze huurmoordenaars te betalen... en voor de organisatie van van alles en nog wat. Uh, dus... De Republikeinen en Democraten zeggen nu van... ja, die bewijzen zijn er. Er zijn allerlei onderzoekscommissies al aan de slag. Uh, maar waar het wat interessant is is natuurlijk... dat in eerste instantie direct werd gezegd... ja, maar hier moet uh, de Ayatollah vanaf weten... of de Iraanse president. En dat kun je nu wel een beetje in twijfel trekken. En ook Obama komt daar al wat van terug... neemt dat niet meer in de mond. En dat ja. zou kunnen duiden op... Ja, wellicht een losse cel, zeg ik maar even... binnen de, ja, de, de, de Iraanse elite-troepen... die dan misschien de vrije hand heeft in een... en dat zeggen de Amerikanen dan al gauw... In een, in een land waar dan blijkbaar zoveel politieke chaos nu is... en ook al in het leger en instabiliteit. En dan wordt die boodschap een beetje verteld over Iran. Ja, uh, meneer Jafari, waarom zou Iran een aanslag willen plegen... op Amerikaans grondgebied? Nou, dat is dus ook de vraag ja. die ik mezelf stelde. Kijk, laten we het ook helder hebben. Het Iraanse regime is wel degelijk eerder betrokken geweest bij dit soort uh, aanslagen. Maar altijd in de regio en, en altijd, zeg maar, uh, via mensen. Dus uh, uh, niet-Iraniërs in ieder geval, zodat het niet naar hun teruggeleid kon worden. En ja, het is in staat tot uh, gruwelijke dingen, het Iraanse regime. Laten we daarover helder zijn. Alleen denk ik dat ze in hun buitenlands beleid ook best wel calculerend omgaan van wat dient ons belang. Dus als daarbij dan terrorisme uh, gerechtvaardigd is, doen ze het wel. Maar het moet wel een belang dienen. En ik snap gewoon niet wat het hun oplevert om de Saudi-Arabische ambassadeur in Washington te vermoorden. Ja. Dus dat... Ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. U gelooft het niet. Ik, uh, ik ben daar erg sceptisch uh, over dat verhaal. Dus het, het motief ontbreekt, want uh, uh, wat levert het nou hun op? Dat is echt een uh, vraag ja. die ik. Maar moet zou je niet daarbij betrekken ja? dat uh, er natuurlijk hele grote spanningen zijn tussen uh, Iran en Saudi-Arabië ja. om de regionale hegemonie in de Arabische wereld en wijde omgeving? So ja. Saudi-Arabië als Soenitisch land en, en Iran als uh, uh, Shiitisch land. En, en dat je ziet dat Iran toch de afgelopen jaren. Als je, als je van winnaars mag spreken, hè, maar dan toch in ieder geval... Ja. wel profijt heeft getrokken van, van dat vacuüm wat er ontstond... en dat in Irak, Iran nu veel invloed heeft, ja. notabene hmm. in Irak... de grote vijand onder Saddam moest zijn... en dat ze ook in Libanon via Hezbollah natuurlijk hmm. uh, veel, veel macht hebben... Ja. en in Afghanistan ja. natuurlijk ook wel voor instabiliteit Nee, maar dat, is, dat is precies zeg maar, wat er op de achtergrond speelt... en daar wil ik graag ja? op, op terugkomen, want ik denk dat dat juist naar andere... Uh, uh, actoren leidt, dan, uh, dan Iran. Maar nog even ja. het argument van waarom ik dit verhaal ongeloofwaardig... Ja. niet onmogelijk, maar ongeloofwaardig ja. vind... is één, het motief ontbreekt, maar ook dus de werkwijze. We hadden het over, hè, er is geld overgemaakt. Kijk, een kind van acht weet ondertussen dat uh, follow the money... in geheime operaties uh, het credo is... dat als je uit Iran honderdduizend overmaakt naar de VS... het heel makkelijk te traceren is. Deze man die het gedaan zou hebben, volgens zijn vrienden, kan hij zichzelf de paar sokken niet aantrekken en verliest ja. de hele tijd sleutel zijn. sleutels en zijn moeite. Ja. Het is een wat loesje auto. Uh, ja. Waar ja. ik verder niets mee wil suggereren, maar ik noem ja. maar even dat hij een wat ja. loesje tweedehands ja. auto verkoopt. Ja, ja. goed, vandaar dus ja. dat post ook zegt: de kans is natuurlijk dat hier een van de totaal losgeslagen uh, uh, dat radicale is scenario ergens dus RZ binnen die op die manier aan de de... gaan Ja. Dat, dat, dat zou dus kunnen, maar dus wat ik dus verbazend mm. vind... dat de VS, de, de, de, ook Clinton, uh, heeft gezegd... van nee, uh, de opperste leider is hierbij betrokken... want dit gaat om een uh, bepaald segment van de revolutionaire garde... die onder het bevel van hem staat. Dus dat vind ik te vroege uh, uh, conclusies. Maar inderdaad dat er losse elementen... Of, of andere scenario's. Ik bedoel, ik hou het dus ook vanuit wat we zeiden. Um, ik denk dat er ook andere actoren zijn die ontzettend veel belang bij hebben... dat juist Saudi-Arabië Saudi en VS... die nu een beetje uit elkaar dreigden te gaan ja. rond de uh, Palestina-kwestie... Uh, bij elkaar komen en dat Iran verder geïsoleerd wordt en de escalatie wordt opgevoerd. Dat die misschien um, Iran uh, uh, erin gelokt hebben. Of, of, uh, die bedoelt misschien oh, ook wel de Israëlische met... veiligheidsdienst? Israëlische veiligheidsdienst. Ja. En één Iraanse oppositiegroep die uh, ja zelf heel erg in het nauw zit en. Uh, uh, zelf op de terroristische lijst van de VS staat. Die zou ook daarachter kunnen zitten. Maar of de Israëlische geheime dienst. Ja, kijk, hebben we hebben ja. natuurlijk meegemaakt dat uh, in 2009... He, toen er miljoenen uh, Iraniërs de straat op gingen zeg maar, voor democratie... een soort inleiding al van de Arabische lente... dat president Obama misschien ook wel om begrijpelijke redenen... wat, wat Afstand heeft genomen. Hè? Misschien toch wat risico om al gelijk te interveneren. Obama heeft ook vanaf het, uh, vanaf het begin geprobeerd een dialoog op gang te brengen met Iran. Nou. Dat is allemaal niet gelukt. Dat sanctieregime wat je al een jaar of dertig hebt... dat is de laatste jaren met name behoorlijk versterkt. Ook, ook, ook vorig jaar. Je kunt zeggen, op een breed front staat Iran onder druk. Onderdrukt, de, de, de, de nucleaire technologie die ze natuurlijk niet mogen hebben. Maar ook de, de energiesector waar sancties tegen zijn. De transportsector, de goeden die bevroren zijn. En je krijgt een beetje de indruk... Ja, Europese landen doen nu echt ook wel behoorlijk mee, hè, dat dat, dat uh, invloed gaat krijgen op Iran, dat die instabiliteit daar steeds groter wordt intern, en dat misschien ook wat er afgelopen weken is gebeurd door de Amerikanen wordt gebruikt om extra nog weer eens druk uit te oefenen op Iran, misschien wel een soort van laatste zetje, en kijkend naar andere landen in de wereld, Obama heeft gezegd, en dat houdt hij vol, we moeten de alle allerstrengste sancties opleggen. Dus nou ja. Iran nog meer destabiliseren. En vergeet ook niet, laat ik er dat direct bij zeggen... het is verkiezingstijd. En het is voor Obama ja, een groot probleem... als hij niet heel erg hard uh, met zijn reactie komt. Want ja, soft on Iran en soft wat onder China, China trouwens ook, maar we hebben het nu over Iran... ja, dat is in de komende maar maanden echt een probleem die, voor elkaar. Uh, verhalen over we, zijn, uh, we houden serieus rekening mee... met scenario's van het binnenvallen, dat is toch je reinste kletskoek? Nee, ik denk, er de, de zijn natuurlijk, zeker ook aan de republikeinse kant... Hè, maar onderschat ook een aantal conservatieve democraten niet... Uh, politici die nu zeggen, ja, dit is nu echt de tijd... om iets van een soort, soort militaire actie op te zetten. En je zou kunnen denken aan het uitschakelen... van wat trainingskampen van deze rep. Van deze uh, Iraanse elite uh, troepen. Maar ik, ik denk niet ja. dat het zover zal komen. Want president Obama begrijpt ook wel dat je dan. Ja, je, je, echt, ja, je echt, echt een escalatie kan krijgen. en een soort kettingreactie. Ja, een nieuwe oorlog. Daar zit natuurlijk ook. Iemand Amerikaanse mensen nou achter. Nee, maar dit, dit wijst wel op een dilemma waarmee de VS zit. Want op de achtergrond speelt het feit dat de VS. uit Afghanistan moeten vertrekken. tot eind 2012, hè? Mm -hmm. uh, en ook uit Irak. En ik denk dat ze ontzettend bang zijn om een vacuüm achter te laten. Uh, het is het moeras waarin ze zichzelf hebben ingewerkt in 2003, 2001. En ontzettend bang zijn dat Iran uit de facto aan invloed wint. Want ja. het is een grote winnaar. En de grote winnaar is. Dat is één kwestie. Tweede kwestie is gewoon de Arabische lente die een aantal dictaturen ten val heeft gebracht die goede bondgenoten van de VS waren. Mubarak, Ben Ali in uh, Tunesië. En Iran steunt uh, Assad in Syrië. Hè? Precies. Dat is een door in is... het oog van Washington ja, natuurlijk. Ja. En dus, wa wa ja. Wat je ziet is dus dat de VS heel erg bang is... om aan invloed te verliezen in het Midden-Oosten. En de kwestie Iran uh, niet zomaar uh, kan loslaten. Dus er, er wordt een heftig debat gevoerd, denk ik... binnen de Amerikaanse top, van hoe met Iran om te gaan. En ik denk wel degelijk, Israël trekt er heel erg aan. Die is echt een nou ja, bepaalde deel he, van de dat politici... is voor een militaire aanval. Mensen uit geheime diensten in Israël juist niet. Ja. Uh, uh, voormalig hoofd van de Mossad waarschuwde nog een paar maanden terug... van het is waanzin om Iran ja. aan te maar vallen. Maar ondertussen is er wel een halve oorlog al gaande. Ja. He, want de Israëlische Veiligheidsdienst... heeft ook een aantal nucleaire specialisten in Iran gedood. Ja. He, en in een soort van samenwerking uh, tussen de VS en Israël... Uh, uh, zijn er ook allerlei virussen uh, gestuurd richting Iran om dat hele nucleaire uh, programma uh, te ondermijnen? Dus achter de schermen ja. gebeurt werkelijk al van alles. En deze opgewonden retoriek past daarbij. En ja, Washington wil nu echt maximale druk uitoefenen. Maar een militair ingrijpen, ja, dat zou echt. Uh, ja. Maar vandaar de zijn. vraag, Willem. Is het dan toch niet meer kwaad? Een land als de Verenigde Staten, die gewoon. ...jarenlang niks anders heeft gedaan... ...dan als het ze niet zint in het buitenland... ...gewoon uh, moordmissies uitsturen... Stukken, nog mensen gewoon vermoorden... ...enzovoort, enzovoort, enzovoort... ...dan nu opeens zo hevig verontwaardigd doen... ...over een zo klungelig opgezette actie. Daar zit toch ergens een ...discrepantie, of niet? Nou ja, kijk, je zegt discrepantie... ...als je naar de feiten kijkt, dan denk je van... ...waarom nu deze opgewonden retoriek? Eh, maar ik zei al... De afgelopen tijd zie je toch een, een behoorlijke opbouw van binnen dat sanctieregime. Het raakt Iran nu echt. Nou ja, We hebben natuurlijk niet voor niets in 2009 al uh, de onrust in ja. Iran gezien. Hè. En ik denk dus dat Washington nu echt inzet... want dat zou voor Washington een gunstig scenario zijn... op nog meer ontevredenheid onder de Iraanse bevolking. En als je de sancties nog weer verder verscherpt... Hè, het kan haast al niet meer ja. overigens... China en Rusland doen niet mee. Ja, maar die, is die morele verontwaardiging... terwijl ze zelf zoveel bloed aan hun handen hebben in het buitenland. Ja, ja. goed, maar de Obama-administratie... Uh, heeft natuurlijk niet zoveel boodschap aan de geschiedenis. Je hebt wel gelijk, en zeker als het ja. over Iran gaat... en het steunen van de Shah van Persië, he, Iran... dan is er ook nog wel... Uh, een verhaal ja, te vertellen het. vanuit Iran over de rol die Amerika daar in die regio gespeeld heeft. Maar ja, voor de ja. actuele politiek op dit moment. Ja, kijk, Iran is nu natuurlijk toch voor Amerikanen een beetje de grote Satan. Hè? Saddam Hussein is weg, Bin Laden is weg. Ja, en nu is, er, nu is er president Ahmadinejad. Maar heel kort zou ik willen toevoegen van... ik snap die beredenering dat hè, het opvoeren van die sancties uh, tot ontevredenheid zou... Leiden, dat dat meespeelt bij de besluitvorming. Maar ik denk dat het totaal een miscalculatie is. Want het raakt echt alleen maar de mensen. Uh, het uh, helpt uh, het Iraanse regime verder te militariseren. Want die revolutionaire garde neemt heel veel economische functies op zich. Want ze kunnen geen handel drijven. En uh, nationalisme wordt uh, opgezweept. En ze gezegd van, hé, hey, we staan tegenover het buitenland. Dus ik denk dat het juist averechts werkt... om de democratiseringsbewegingen in Iran te helpen. Dus meer ruimte. Ja. Dank voor uitleg. We spraken met Amerika-deskundige Willem Post van het instituut Klingendaal. En u hoorde politi politicoloog Jafari van de Universiteit van Amsterdam. Het ging dus over een mogelijke aanslag van Iran op de ambassadeur van Saoedi-Arabië in Amerika en de consequenties daarvan. Heren dank. Was de invakringer van uh, ja hoe heet ze, DJs heet een oud nummer in een nieuw jasje beat. Met Can't Get Used To Losing You. Uh, naast mij zit Mieke van der Weij. Moet u niet geheel onbekend voorkomen. Die zat gisteravond op een feestje met een stelletje mensen te praten. Want we zouden vandaag aandacht besteden aan het programma Top Gear. Zij bevond zich in een gezelschap waar niemand wist wat het programma Top Gear was. Goed. Uh, op zich is dat al vrij <laughs> uniek. Uh, jij bent gisteravond gaan kijken. Wat vond je die ervan? Die mensen weten weer andere dingen. Ja, die weten uh, wel andere dingen. Ja. Ja. Uh, nou, ik wat dacht, dan trouwens? Ik... Nee, laat maar zitten. <laughs> um, nou ja, ik eh, ben dus gaan kijken. Ik eh, vond het heel ergelijk dat er ontzettend veel reclame tussendoor staat. Maar dat is ja, op de BBC natuurlijk precies, anders. Dat, is dat, dat begrijp ik ja. wel. Ja, ik zag drie opgewonden mannen die alsof ze in een soort botsautootje zaten. Eh, dan eh, steeds weer in een andere, een andere wagen kropen. En dan zeiden ze, oeh, dit is kikken, dit is kikken. Ik vond het gewoon een soort... Kinderachtig en belangrijk. Ja, hij vond het ontzettend, ja. Ja, behoorlijk belangrijk. 350 ja. miljoen het, kijkers het, en een miljarden omzet. Ja, nee, dat, dat geloof ik allemaal wel. Wat, het, wat ik het leukste onderdeel ervan vond, was Alice Cooper. Hmm. Die ik natuurlijk nog kende als die beschilderde zang, ja. ja Met zwarte vlet op z'n ogen. Ja. ja, nee, maar hij was nu helemaal mooi opgedroogd. Had z'n lange haren nog steeds uh, in kleur. intact en gekleurd waarschijnlijk. Nou, die moest dan een, uh, in een auto rijden over een uh, parcours. En dan ging het erom wie het snelste was. Ja. Rowan Atkinson staat daar volgens mij al een hele tijd bovenaan. David Bakers, goedemorgen. Jij bent goedemorgen. de kenner van dit programma. Leg het dan Mieke uit. Nou, Mieke, wat jij daar zegt is precies het geheim van het programma. <laughs> Zie je hebt dat dan weer meteen helemaal goed geanalyseerd. Ja, Dank je wel, David. Er zijn, uh, er zijn dus inderdaad uh, 350 miljoen kijkers wereldwijd op jaarbasis die er naar kijken. 40% Mieke, daarvan is vrouw. Vanwege dus, die smakelijke heren? Ik denk dat heeft te maken heeft met de jongensachtige, een beetje morsige, ranzige lolbroekerij. <laughs> dat doet natuurlijk denken aan stoute jongetjes. En dat zal misschien wel vrouwelijke instincten oproepen. En, en, ja, en het jij programma zegt het bestaat nou. al negen ja, jaar dat je in deze niet vorm. de psychologie terechtgekomen bent. Dat je aan mijn ja, autoredacteur ja, geworden bent. Of psychologie. Ja. Oh. Alsof ja. dat het snoepje van de week is, die man. Uh. Nou ja, ja, je bedoelt in fysieke zin. Ja. ja uh, en nou, maar die auto's wel, hè? David? Ja, natuurlijk. Die auto's. Uh, ja, iedereen is met auto's bezig. Iedereen, jij ook wel, zei het, zonder uh, sympathie misschien. Nou. Een auto is als geen ander ding in zit in trein, een artikel waarmee je kunt laten zien. Uh, wat je, wie je bent, wat je beheerst. Ja. ja. Maar goed, uh, het is dus een, een waanzinnig uh, populair uh, programma. Ben jij met een echte fan? Uh, nou, ik ben natuurlijk een autoliefhebber. En uh, uh, het programma maakt ook een tijdschrift in licentie. Dat juist weer een concurrent van mij is. Oké. Okay. Maar goed, uh, het programma en tijdschriften bijten elkaar niet. Maar nou, wat ja, maakt het zo bijzonder? Nou die absolute uh, uh, jo jolige sfeer. Nou, ja. het stoort zich niet aan al die discussies over energiezuinigheid en nee, dat je aan de snelheid het moet houden. De, uh, de nee. Tegendeel, ja. Oh ja, dus weet weet je dat was die, die, ene, die ene man die zat in zo'n enorme tank, een knalrode tank. Ja. Een ja. leger ding. En dan ging hij voor de grap over een paar auto's heenrijden. Nou, lol zeg. Topkeer is het allerduurste programma dat de BBC ooit gemaakt heeft. Ja. Hè? Dus al die prachtige natuurseries, ten spijt, in binnen- en buitenland. Het is het allerduurste programma dat ze ooit hebben gemaakt. En het budget blijft vloeien. Ja, maar er ging programma... dus over auto's heenrijden. rijden. Hè? Die, ja. Er werden een soort. Er waar? In Afrika. Ja. En voor het volgende moment zit je in Noorwegen met een bobslee. en ik weet niet hoeveel andere attributen. En, het is zo kostbaar. Ja, maar dat is, dat is kostbaar, maar dat heeft ook iets grofs... om met een enorme tankachtige auto in Afrika over twee auto's te rijden. Maar is dat niet heerlijk juist in deze tijd... Om helemaal los te gaan met lulligheid, om het zo maar eens te noemen. Ja, de, de, de Bavaria-man, hè, dat, uh, dat, dat idee. De Bavaria-man. Nou ja, weet je, de, die man die dan opeens helemaal zo weer woest, uh, woest wordt. De nou, Marlboro-man. Ik weet, weet het niet. Die veel, veel okzaar ja. door de bossen rent, uh, nou ja, zo. Ja, om je voorbeeld te geven. Die, die Clarkson, die inderdaad in fysieke zin uh, zelfs koketteert met zijn lelijkheid. Als die uit het programma weggaat, wat in 2001 is gebeurd... heb je meteen 60% minder kijkers. Dus hebben die mannen zijn haast weer uh, teruggehaald, zijn eigen formule laten maken. En dat is het huidige Top Gear. Het programma zelf bestaat al sinds 1997. En toen was het een soort serieus Fred van de Vluchtprogramma. Hè? Ja. De, oh, koude ja. starts, de koude start. En hoeveel ja. voetballen gaan er in de achterbak. <laughs> <laughs> en, en, ja? Dat is allemaal reuze zuur, reuze ja. kritisch. Ja. En Top Gear is pas negen jaar aan de Joliet show die het nu is. Ja. En dat is gewoon lekker ragen. Uh... Ja, ik heb zelf natuurlijk regelmatig persintroducties. Dan word je naar het buitenland gehaald op een locatie. En dan zit je met z'n allen in één vliegtuig, met z'n allen in één hotel. En je mag op je beurt wachten tot je mag rijden. Maar als de Top Gear staf komt, die komen met een eigen vliegtuig. De, uh, ze hebben kisten vol, dat kennen jullie beter dan ik, met camera spullen. Ja, ja. Ze hebben acht copywriters bij zich. Ja. Ze hebben grimeurs bij zich, geluid, montage dingen, straalzenders. Ja. Nou, daar sta je dan met je notitieblokje uit Amsterdam. Nou, het grappige was, toen ik dus uh, zei... Ik ga wel even kijken naar dat programma. Het is dus van de BBC. Ja. Had ik me een veel keuriger programma voorgesteld. Een BBC staat voor mij toch voor een bepaalde ja. Nou, kwaliteit. Ja, grandeur. Een grandeur. Ja, en dat, dat was wel heel erg verrassend. Dat het gewoon zo van... Oh, ik vind van het wel de... chique, hoor. Dat, uh, het is toch wel een soort van chique om gewoon zo... Zo laconiek te zijn. Ja. He, zo, zo hoog van de toren. Die Clarkson is zelf ook een uh, nogal nette vind uit een keurig nestje. Zijn vader is uh, speelgoedfabrikant, onder andere van het beertje Paddington en zo. Dus die familie die. Eventie. En Een uh, paar maanden geleden, Bavaria onder andere, die organiseerde een city race in Moskou. Ja. Uh, ik, ik mocht daar even kijken. Oh, een Ja, en dan liep je daar langs het circuit en daar stond een heel erg lullig autootje van Top Gear. Ik dacht, wat, wat moet dat? Echt, echt een ongelooflijk lullig autootje. <laughs> wat, wat, wat, wat, wat, wat Ja, nou ja, iets, iets, iets, iets totaal onbepaald. ding. Nou, ja, maar, en er stond groot Top Gear op. En, oh. Dus het was van Top Gear, oké. Okay. Ja. Nou, het werd niet duidelijk. De volgende dag werd dat pas duidelijk. Daarna stond een hoogwerker van een meter of zestig hoog. Wat gebeurde er nou? Die auto van Top Gear, met een coureur erin, werd op een platform omhoog gehesen. Tot zestig meter boven de mensen. Dan valt dat platform weg en dan gaan we bungee jumpen in die auto... met een camera op die coureur. Nou, dat geeft ongeveer de waanzin aan wanneer ja. er mee bezig zijn. Ja. Ja, ik moet er wel om lachen. Het is ongelofelijke ja. lulligheid. Maar wat dat betreft uh, hoor je inderdaad wel geluiden... dat het nieuwe seizoen wat nu losbreekt... Uh, dat de, de gekkigheid die ze uithalen wel wat al te ver gezocht is. Hm. En het is ook hoe verder weg hoe gekker... en het wordt ook steeds minder autoachtig daardoor. En, en een vast onderdeel begreep ik is de Cool Wall. Ja, soms is is, komt hij ter sprake. Gisteravond niet. Nee. Nou, er wordt gewoon een auto... Door die Clarkson weer, want die heeft natuurlijk zijn, zijn twee medespelers zijn heel duidelijk gecast op hun rol als onderdanigen. Die Jamie Clarkson is die is grote. Cool, en de andere de kleine man hem, uh, Hammond zegt... nee, ik vind hem juist niet cool. Ja. En, nou, hij beslist dan hij is wel cool. Kortom, gaaf. Ja, ja. Volkomen subjectief. Hij vindt hem wel of niet gaaf. Ja. En verder allemaal je bek houden. Hm. Dat is ook een soort van... Zeg even, de jongens is bijna omgekomen bij... Deze volgens Richard mij Hammond, het, ja. het racen op een zoutvlakte of zoiets. Ja, hij snelheidsrecord snelheidsrecordvestig... en die auto is geloof ik drie of vier keer over de kop geslagen. en Een enorme hoofdwond. Je moest hij lang van... Uh, Herstellen. en als hij niet had hersteld geworden, dan had het programma gestopt. Oh, ja? Zo zijn ze ook wel weer. Oh ja, ja. en nog no, no, heel... bepaalt dat dan? <laughs> Ik denk de producer of de directie. Maar en het zou ook heel goed Clarkson kunnen zijn. Want het is een giga machine hè? Uh, Het mag dan het Ik duurste programma jaren. zijn dat de uh, BBC maakt. Ja. De winst is uh, gigantisch. Het, is, het wordt tegenwoordig zelfs. Nou, dat dus, is dus een. Uh, een spin-off in de vorm van tijdschriften. Er worden ook in 27 landen topgear uitgegeven in licenties. Het zijn vaak hele zwakke aftreksels van het origineel. Van de film, zou ik maar zeggen. Uh, maar er zijn zelfs aparte programma's. In Amerika en Australië heb je een Top Gear die volgens dat format gemaakt wordt, maar met lokale presentatoren. Nou, dat is niet om aan te zien. Waarmee dus meteen bewezen is dat het echt om dit Engelse drietal gaat. Mm -hmm. Dus er, moet je maar eens kijken op... Uh, ja, weet ik eigenlijk niet waar. Goed, YouTube, uh, YouTube uh, Peter ja. zei het al even, het wordt op geen enkele manier stilgestaan... bij uh, zuinige auto's, oh. elektrische auto's. Nee, het lijkt wel hoe, hoe meer ze uh, verbruiken, hoe, hoe ja. mooier de mannen het vinden. Is, is daar eigenlijk een protest tegen? Ja. ja, het programma heeft heel veel prijzen gewonnen... maar het heeft ook enorm veel kritieken opgeleverd. Ook niet alleen vanuit de BBC, maar ook vanuit de regeringen. Die zeggen van ja, dit vinden we eigenlijk niet kunnen. Uh -huh. dat er gezegd wordt inderdaad hoe meer verbruik hoe beter en hoe, eh, er wordt ook hier en daar wordt er gewoon eh, gekokotteerd met weg, ja. eh, wegmisbruik zoals dat heet in een ja. mooie term dat heeft ze heel veel kritiek opgeleverd ja maar dan dat heeft maar dan alleen als ze zich, mensen meer op, gaan kijken daar hoeven ze dus ja. niks van aan te trekken nee hoeven ze het niks van aan te trekken het appelleert gewoon aan alle lage instincten en daarom is het zo populair is, ja, ja jij zegt het meteen lage instincten is het niet gewoon biologie menselijk dat de mensen ook een keer wel uitspatten en zou kunnen. Uh, even iets anders, David. Uh -huh. Deze week werd bekend dat premier Rutte geen informatie hoeft te geven... over de kosten van het wagenpark van het Koninklijk Huis. Nee. En wat denk je? Het is maar goed ook. Uh, nou, ik heb, uh, ik heb uh, gisteren wat gesprekjes proberen te voeren hierover... voor dit programma met betrokkenen. Waaronder uh, mensen die daar werken bij die stallen. En ook een meneer die uh, leverancier is van de auto's van het Koninklijk Huis. En die nee. zeggen ook allemaal, dat doen wij geen mededeling nee. over. Nee. Dat verbaast tussen... je niks natuurlijk. Verbaas verbaast me niks. Maar die jongen die daar die auto staat te poetsen, die wil wel praten. Nou, het Koninklijk Huis kost 40 miljoen euro per jaar. Dat is natuurlijk allemaal niks. Hè. Als een eurofondsje van 2000 miljard voor failliete banken en staten wordt geformeerd... dan kan je ook eh, 40 miljoen voor Hare Majesteit. Ja. En daar is maar 7,6 miljoen euro is voor gebouwen, onderhoud, paarden en voertuigen. Hm. Nou, het nou. Koninklijk Huis rijdt met, voor zover ik weet, een vloot Volvo's. Vroeger Fort, hè? Fort is een mooie regeling. Ik neem aan dat het voor dat prachtig vindt en sponsort. Of? Nou, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar. Uh, Fort is natuurlijk eigenlijk een Nederlands automerk geweest. Hè? Met Fort Hemweg, de fabriek vlak, vlak na de oorlog. Dus het Koninklijk Huis reed Fort. Overigens hebben ze eerst Minerva gereden, toen Spijker. Spijker was toen al in problemen, want uh, Wilhelmina heeft geprobeerd dat merk te redden. Maar dat is niet gelukt. Hm. Ze heeft nog wel een koets uh, natuurlijk. Met allerlei twijfelachtige beschilderingen, begrijp ik. Uh, en toen is het uh, fort geworden. Uh, grote Duitse forts waren dat. Uh, Granada's, toen Scorpio's, weet je niet? Die waren allemaal mm -hmm. door Coleman verbouwd. Coleman is een Britse carrosser die die auto's verlengt, versterkt... en personaliseert, zoals dat heet. Ja. Maar toen Fort ophield met grote auto's te maken... het grootste wat ze nu hebben is, een, het is, het is niet een limousine. Nee. Toen had Fort nog wel een ander merkje in de collectie. Dat was Volvo. En toen is het Volvo geworden. En Volvo is natuurlijk uh, de hele Zweden-emotie. Neutraal land, Zij bomen. Ze allemaal met Volvo? Nee, ze hebben ook... Uh, nee, die oranje zijn echt de autogekken. We weten allemaal hoe Prins Bernhard met auto's omgaat. Ja, Ferrari, hè? Ferrari, daar heb ik nog wat anekdotes over. Ja. Hij was aan de fabriek even gehaat als... Uh... Waarom? Nou ja, omdat die, die Bernhard, die wilde, die had eerst een gebruikte Ferrari gekocht. En dat was Enzo Ferrari, een, een doorn in het oog. En die vond de miserige prins... Ja, we kunnen die man niet in een gebruikte auto laten rijden. Dus hij heeft een, een nieuwe voor weinig voor hem klaargezet. Maar die auto moest groen worden, donkergroen. Van Bernard. van Bernard. Ja. De tuinhek groen. British Racing Green. En dat, met name dat laatste, daar zit hem, de angel. Want uh, het moet, British, ja, het moet rood. ook rood zijn. De Fransen racen met blauw. De Britten met, uh, met donkergroen. En de Italianen met rood. En dan komt er zo'n uh, colonione Hollandese, Oftewel zo'n Hollandse klootzak. Dat schijnt hij letterlijk geroepen te hebben. Die dan groen op die auto wil hebben. Maar nog nooit... blij zijn dat het niet oranje was. Ja. Ja, nou, inderdaad, ja. Maar goed. Maar goed, in ieder geval, die prinsjes rijden allemaal Audi's. Ja. En dat heeft ook weer te maken omdat een van de prinsjes van Volvo heeft een vriendin die bij de Audi-importeur in Nederland werkt. Oh, die werkt natuurlijk bij Pon. Ja. ja. Bij Pon. Ja, ouder is zoveel over te vertellen over, uh, over Ford's. En diezelfde prinsjes, die Bernard Junior met... Um, er zijn andere, die race toch? Die race ook weer in Fort, Fort Mustang in de GT-racerij. Ja. Dus er is heel veel over te vertellen. Ja. Nou goed, eh, ze, je zou kunnen zeggen, ze hebben een beetje een voorbeeldfunctie. Ja. er bijvoorbeeld iemand in een elektrische auto of uh, dat ze blijkt geven dat ze enige bekommenis hebben. Nou, die Prins Maurits die heeft zelfs een bedrijfje opgezet. Dat heet Formule E. Oh. En dat is namens de overheid. Uh, promoot hij de elektrische oh, auto. Okay. Daar krijgt hij over geld gesproken 220.000 euro per jaar voor. Als er een camera is, rijdt hij ermee en anders niet waarschijnlijk. Nee, ja, precies. Het is ook oh, echt. dat is ook zo. Uh, Goed. Ja, ja, dus ja, hij, is, dat, hij doet iets aan de elektrische auto's, ja. Maar het is privé wel een, een enorme autoliefhebber. Een ander prinsje heeft de auto die uh, zijn, van zijn grootvader is geweest, van prins Bernard, 456 ja. GT, heeft Bernard Junior heeft hem gekocht. Hij stond bij ons op de stand de afgelopen autorij. Ja. Dat is ook een donkergroene. Nou, dat is natuurlijk uh, ook een CO2-uitstootje van uh, 500 of zo. Ja, ze dus zijn ja. vast heel hard, hartelijk welkom daarbij bij Top Gear. Uh, ja. Goed, hartelijk dank, David Bakers. Ja. Het ging dus uh, van het auto autotijdschrift Karos, dat is ja. veel beter dan het andere tijdschrift natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Het ging dus over het nieuwe seizoen Top Gear, dat gisteravond van start is gegaan. En we hebben het ook nog even gehad over het Koninklijk Huis Wagenpark. In de 14e eeuw maakte de pest in Europa miljoenen slachtoffers. Een derde tot de helft van alle middeleeuwers... bezweek uiteindelijk aan de ziekte. En hoewel er nadien geen uitbraken meer geweest zijn van een dergelijke omvang... is de zwarte dood, zoals het genoemd werd, allerminst uitgeroeid. Hij bestaat nog steeds en alle moderne varianten zijn te herleiden tot die ene middeleeuwse pest. Dat maakten onderzoekers deze week bekend in een artikel in Nature. Was de impact van de pest... Impact van de pest is geweest voor ons eigen land. Dat gaan we bespreken met historicus Gerard Valk. Samen met Leo Noordegraaf schreef hij een boek... De gave gods, de pest in Holland vanaf de late middeleeuwen. Goedemorgen. Goedemorgen. Me. Hoezo de gave God? Ja, dat was de naam die de tijdgenoten gaven in de 17e eeuw aan de pest. Men zag de pest ook als een, een straf van god. Maar men zag de pest op een of andere manier ook als een middel om weer tot inkeer te komen... en dus dan toch uh, gered uiteindelijk te worden. Dus in die zin was het een gave gods. Maar je kunt ook zien dat die term wel een beetje vergelijkbaar is... met hoe ook andere ziektes aanvankelijk... dan uh, nogal eufemistisch werden aangeduid. He, bijvoorbeeld vliegende tering werd op een gegeven moment uh, tuberculose, TBC... en uiteindelijk TB, kanker, werd een tijd lang bijvoorbeeld de ziekte genoemd, K. Dus om een of andere manier werd het... Uh, kreeg het een, een verzachtende naam. Die, uh, die, dat die DNA nog zo levend bleek te zijn... dat was voor u misschien ook wel een verrassing. Nou ja, het is wel bekend dat uh, pest nog steeds zo nu en dan uh, uitbreekt. Maar het is natuurlijk wel heel interessant om, uh, om te zien... dat eigenlijk het uh, DNA van uh, de Pestbaseel. Want daar praten we dan, uh, dan over. Na vijf, jaar nog hetzelfde is. Eigenlijk in grote lijnen het, uh, hetzelfde is. Want ze hebben dus in een massagraaf dat... Uh, in Engeland, ja. ja. Onderzocht. En maar uh, wat ik eigenlijk even typeer, even opvallend vind. De, de, de pest komt eigenlijk in, in, in Europa al... 300, 350 jaar niet meer voor. En uh, als je ziet dat zo'n onderzoek... zo ontzettend veel aandacht uh, trekt een ziekte die al lang is uitgebannen en hier waarschijnlijk ook nooit meer zal, uh, zal uitbreken, dat zegt dan toch wel iets over de impact die die pest moet hebben gehad. En heeft dat alleen met hygiëne te maken? Nee, dat, dat, nou ja, dat is niet helemaal duidelijk. Bijvoorbeeld in de 17e eeuw hebben we in, uh, in, de, in Nederland een uh, groot aantal uh, vreselijke pestepidemieën gehad. Uh, natuurlijk was uh, slechte hygiëne uh, bevorderlijk ook voor, uh, voor de verspreiding. Dat heeft ook te maken met uh, de klimatologische omstandigheden. Maar uh, waarom de pest eigenlijk iedere 10, 20 jaar uitbrak... vervolgens in een paar jaar tijd tien en tienduizenden mensen te graven droeg... om vervolgens weer te verdwijnen... en dan 10, 20 jaar later weer opnieuw uit te breken... dat weten we eigenlijk nooit niet. Zo duidelijk goed. Geworden. Dat is dat nooit is echt duidelijk eigenlijk. geworden. Ja, ja. Op een of andere manier uh, is, is zo'n ziekte dan, dan, dan mogelijk uitgewoed op dat moment. En dan zijn er blijkbaar weer factoren. Ook oorlogs schijnen daar een rol Want in te spelen. Want dat tegen kan je niet horen toch? Nee, hoewel uh, wel bekend is dat, dat de ene uh, meer immuun was voor de pest dan uh, de andere. Vooral zwangere vrouwen bleken uh, uh, zeer vatbaar te zijn voor de pest. Kinderen bleken ook zeer vatbaar te zijn voor de pest. En oudere mensen weer wat minder. Dus misschien was er een bepaalde resistentie. Zeker als je in de 17e eeuw zo'n twee, drie epidemieën had, uh, had meegemaakt. Maar uh, echt uh, dat je niet bevattelijk was voor de pest... nee, dat, daar was niet echt sprake van, en hoe, voor zover bekend. Hoe hadden die oorlogen daar dan mee te maken? Nou ja, de oorlogen gingen ook vaak weer samen met uh, uh, uh, duurtejaren... Uh, hongersnoden en dergelijke, dan praat ik meer over, uh, over Europees uh, verband. En dat uh, verminderde toch ook wel de weerstand van, uh, van mensen. De economische gevolgen waren ook enorm, hè? Nou ja, de handel lag stil. Ja. Stadsbesturen waren soms wel zo slim om uh, uh, verbod af te kondigen... dat uh, uh, bepaalde goederen de stad ingevoerd uh, werd. Uh, Tweedehands kleren bijvoorbeeld, dat was natuurlijk heel slim... want het, uh, het aanbod daarvan was natuurlijk wel, uh, wel groot... want dat werd gewoon uit de, pesthuizen, uh, uit de huizen gehaald... waar mensen aan pest waren, over, uh, overleden. Maar goed, uh, de, de handel lag, uh, lag vaak stil, internationaal gezien, uh, gezien ook... en het kostte wat dat betreft dan wel weer uh, tijd om uh, uh, opnieuw weer te herstellen. Maar dat lukte altijd wel weer, want we praten desondanks wel over een gouden eeuw. Ja. ja nou En de, de mensen vluchten de stad uit? Ja, dat, uh, dat, dat is van, een beeld, hè? Ja, nou ja dat, dat gebeurde zeker. Uh, er waren ook medici die uh, hadden eigenlijk maar één advies... van uh, vlucht zo lang mogelijk uh, de stad uit... en uh, verlaat uw uh, vrienden en, uh, en familieleden. Maar vaak in de volksbuurten komen en zich dat niet uh, permitteren. En, uh, en bleef men vaak wel weer uh, in de stad. En zeker ook in die volksbuurt heeft de pest enorm toegeslagen. Ja, want hoeveel mensen... Het gaat over... Nou, om, om een, aantallen? Om, ja, totale aantallen zijn moeilijk aan te geven. Maar om een, een paar voorbeelden te geven. In 1602 stierf in Amsterdam 10 tot 20 procent van de bevolking. In 1625 in Leiden 20 procent van de bevolking. In 1636 in, in Nijmegen, dat is wel het hoogste aantal... Uh, wat ik ben tegengekomen, zo'n 40 procent van de bevolking. Maar percentages van 25 tot 30 procent van de bevolking... je moet je ook voorstellen wat voor Enorme uh, angst dat moet hebben opgeroepen. En, en wat gebeurde er als mensen zelf of de ja. buitenwacht constateren dat je pest had? Wat, wat, wat moest je dan? Ja, uh, heel veel bidden. Er werden biddagen georganiseerd. Ge ge ge Altijd Ook, uh, nuttig. Altijd ja, nuttig. Hoor. Had alleen één nadeel. Weer uh, bevolkingsconcentraties, waardoor de pest weer ja. makkelijker kon overslaan. Ja. ja, wat mensen deden massaal was het opmaken van testamenten. Notarissen die liepen werkelijk binnen in die, uh, die jaren... maar het was ook wel, op, ook wel een gevaarlijke beroepsuitoefening op dat, uh, dat ja. moment. Men had uh, allerlei uh, medicijnen die één ding met elkaar gemeen hadden... namelijk dat ze niet uh, werkten. Uh, ja. Er werd door artsen seksuele onthouding aan uh, bevolen. Maar uh, artsen constateerden dat mensen dat vaak ook erger vonden dan de pest zelf. Dus dat uh, werkte ook niet. Ja, en mensen die aan pest leden, ja, die, die, die, die, die werden overvallen door een, uh, door een enorme angst en, uh, en treurigheid. En de kans dat ze overleefden, was misschien zo'n 20, 30 procent. En die moesten dan maar in een hoekje gaan zitten wachten. Of wat gebeurde er? Nou ja, die kregen dan uh, wel bezoek van uh, speciale pestziekentroosters. Predikanten durfden vaak niet uh, die mensen op uh, te zoeken. Dus er werden speciale dus functionarissen. Ja, pestdokters had je ook. Hè? Je had ook speciale pestdokters, uh, een pestchirurgijns, een pestvroetvrouwen. Uh, nou ja, er werden bijvoorbeeld ook pesthuizen ingericht. Ja. Niet om uh, mensen uh, te genezen, maar om wel om mensen te isoleren. Want uh, daar hadden artsen in toenemende mate wel oog voor. Namelijk uh, het gevaar van uh, besmetting. Van besmetting. Ja. Maar goed, nu... Sterven er nog steeds mensen aan de pest? Weliswaar niet in Europa, maar op andere de, in andere ja. delen van de wereld wel. Ja. ja, pest komt hier en daar nog wel voor. In Azië worden ze nu en dan uh, uh, wordt het uitbreken van die ziekte geconstateerd in, uh, in Afrika. Maar dat zijn allemaal geïsoleerde... Uh, epidemie. Uh, ja. Ik u hoeft wat dat betreft niet heel erg bang nee. te zijn voor nee. Nederland. Maar dat na aanleiding van het pest. bericht. Precies, dat ja. het nog steeds ja. dezelfde ziekte is. En dat er eigenlijk weinig gebeurt. Ja. Hartelijk dank voor uw komst naar het studio. U hoorde historicus Gerrit van. Het ging dus over de pest in Holland. Meer informatie op nieuwsshow.nl Samen thuis, samen dros.